Ach jongens, het is allemaal te veel om op te noemen. Nou, ik, ik heb trouwens ook nog iemand aan de telefoon over een meezing kerstfeest. Dat is morgenmiddag half drie in het uh, muziekgebouw in uh, Eindhoven. Ik heb uh, Ben aan de telefoon. Ben Horst. goedemorgen Ben. Goedemorgen Martin. Uh, jij uh, gaat uh, meezingen. Ik ga vooral mee blazen, want ik ben lid van het Fanfare uh, Orkest Wilhelmina. Dus ah. ik uh, ga achter mijn trombone zitten en ik ga uh, lekker, uh, lekker blazen morgen. In het muziekgebouw in Eindhoven. Zeker. Uh, iedereen is welkom om te komen, denk ik, hè, om mee te zingen. Wat, wat, als ik daar een kaartje voor koop, want volgens mij is het 12,50, hè? Ja, klopt, ja. ja normaal zou zo'n kaartje natuurlijk 25 euro kosten. Hè, maar uh, dankzij onze sponsoren is het mogelijk om dat inderdaad voor 12,50 te doen. Maar Martin, het is nog mooier dan dat. Ja. Kinderen tot en met 12 jaar zijn namelijk gratis. Oh, wat leuk. Je kan dus, uh, met je hele gezin gaan. Precies. Met je hele gezin kun je er naartoe. Sterker nog, met je hele hockeyteam of voetbalteam. <laughs> of als je in een kinderkoor bent en je zegt, nou, ik wil nog wel eens even inzingen voor de kerst. Allemaal van harte welkom, natuurlijk wel onder begeleiding van een volwassene, maar inderdaad gratis naar binnen. Kijk, en als je volwassen bent, dus ja, ik denk van tot en met 12 jaar is gratis. Hè. Daarboven 12,50. Maar in de voorverkoop dat kan vandaag nog online maar 10 euro. Maar als ik daar in de zaal zit, dan kan ik dus volle borst zingen. Wat ga ik verder meemaken? Precies, nou het is inderdaad een amazing kerstfeest, hè? Dus het woord zegt het al, dus we gaan liedjes zingen vanuit de oude stal in Bethlehem tot en met All I Want For Christmas, hè? dus zowel de oude, de oude liedjes als de moderne kerstliedjes, het is meezingen, het is luisteren naar een, een mooi koor, we hebben koorvereniging De Toonkunst uit Eindhoven die ons komt versterken en we hebben een ander. Talent, Ariane Swerger, die uh, dit jaar is afgestudeerd aan het uh, Tilburgs Conservatorium. Een uh, fantastische sopraan die ook uh, uh, ja, de Samenzaam komt ondersteunen... en natuurlijk ook als solist zal optreden. Dus van alles wat. En uh, na afloop lekker een drankje drinken, zelfs dat zit bij de prijs. Oh, ja? Dus, uh, ja? Ik kan het niet mooier maken, Martin. Ja, ja, het is al heel erg mooi. Het Amazing Kerstfeest is morgenmiddag half drie in Eindhoven in het Zeker. Muziekgebouw. Ik denk dat als je uh, online gaat of op de site van het Muziekgebouw... kun je nog Ab een kaartje... Zeker. Kun je nog een kaartje dus, uh, kopen, dan is het maar 10 euro in plaats van 12,50. Ik wens je heel veel plezier morgen. Dankjewel en u uh, luisteraars een fijne dag vandaag. Dankjewel, houdoe. Oké, okay, goed, houdoe. Nou, dat plezier, dat komt wel goed, denk ik. Nog even iets, uh, nog iets anders. Uh, Breda, grote markt.